Bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een explosie plaatsgevonden bij een raffinaderij. Mensen uit de omgeving worden geëvacueerd. Er is niets bekend over slachtoffers of over de oorzaak van de ontploffing. Volgens een woordvoerder van de raffinaderij was de explosie in een tank gevuld met olie. Tot op grote afstand is zwarte rook te zien.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 Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Yes, nacht. Je luistert naar Nachtbrakers. En um, 13, 14 graden wordt het morgen zon. Behalve in het zuidoosten van het land is het een beetje bewolkt. Maar voor de rest gewoon lekker zon. 13, 14 graden is misschien wel wat koud. Maar uh, ja, deze week... ...was het toch wel echt fantastisch. Het was, het was donderdag zelfs 18, 19 graden veel zon. En ik, het gevoel was wel echt dat er lente was. Vandaag was het ook wel fijn, maar een week hetzelfde als morgen ook zo'n 12, 13 graden. Maar als dat zonnetje schijnt uit de wind, heb je toch wel echt dat lentegevoel. En dinsdag zijn de, de aprilfeesten begonnen in Amsterdam. En dat is een soort buurtfeest op de Nieuwmarkt. En ik, ik woon er om de hoek, dus ik, ik, ik ga daar heel graag naartoe. En dan staan er wat kleine cirkelstenten op het plein. En het, is, het is echt heerlijk. Iedereen uit de buurt komt daar naartoe en het, het ligt een beetje zo aan, aan de wallen. Dus er komen ook al heel veel verschillende mensen. Drink je lekker een biertje en het is, het is genieten. En zeker, het is allemaal veel leuker als het goed weer is. En voor mij is dat dan wel het ultieme lentegevoel als ik daar dan zo zit. Zo lekker rond een uurtje of, ja als ik vrij ben, een uurtje of vier, vijf. Soms na mijn werk, zeven, acht. En dan uh, zit je daar in de volle zon, zonnebril op en een sigaretje in de hand. Want uh, ja, dat kan hè, buiten is er nog geen rookverbod. En uh, om een uurtje of zes zat ik nog steeds zonder jas op het plein op de Nieuwmarkt. En ik ging even een hapje eten met een vriend. Een lamschenkeltje met een, een rood wijntje. En daarna gingen we snel weer naar de, de, de drukte van, uh, van de Nieuwmarkt, naar de aprilfeesten. Want uh, naast dat je daar lekker op een soort picknickbanken zit en heel veel mensen om je heen zijn, speelden er ook heel veel live bandjes. En uh, daar gingen we even bij een klein beentje kijken daar in zo'n circus tent. En je staat er dan met heel veel bekenden uit de buurt. En dan zit je daar weer even naar live muziek te kijken. En dan zit je weer met een vriend te praten. En nog steeds buiten, dat is het lentegevoel. Uiteindelijk drink je dan de avond door nog met wat biertjes. En, uh, en dan is het natuurlijk, dan moet je de avond eigenlijk altijd een beetje afdansen. En dat, uh, dat is een klein, kleine, kleine blauwe tent op de hoek van het, uh, van het ja, festivalterreintje. Want ja, het is, het is allemaal een beetje klein, het is midden in de binnenstad van Amsterdam. En dan uh, ga je daar nog een beetje afdansen, als het ware. En uh, terwijl ik daar stond te dansen op ja, deze plaats... dacht ik, wat een heerlijke lentedag was dit. En zo danste ik de nacht in. Samen met vrienden, buren en nog steeds de goede temperatuur... om een feestje buiten te bouwen. Het ultieme lentegevoel voor mij is dat. Wat is jouw ultieme lentegevoel? Laat het weten, 0800 1121.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 Stuck in the middle with you. Het lentegevoel, wat brengt bij jou echt het ultieme lentegevoel naar boven? De zon schijnt en wat ga je dan doen? Ga je op het terras zitten? Ga je uh, het gras maaien? Ga je een schoonmaak doen? Kan ook. 0800 1121. En uh, ja, dit gingen deze mensen doen. Uh, nou, de lente voelt wel lekker. Ik ga morgen naar mijn volkstuin kijken. Mijn roosjes snoeien. Ja, gewoon heerlijke. Slippertjes aan, geen gimpen meer aan, geen om. Uh, Het is wel, als de zon schijnt, dan ben je heerlijk uh, een andere dag als dat zo ding, regenachtig. is. je weer een beetje lucht uh, binnen waar waar je denkt, hé, hey, die is wat warmer dan anders. En er zit iets meer van blaadjes en jonge vogeltjes in. Ja. Het, het, het zit in alles. Het zit in geur. Het zit in het gevoel. Het zit ook in een beetje in de lentekriebels in je buik. Ik ga zo meteen nog even bellen met de, de huisseximologen van de, de Bier en Nacht. Uh, zeker van Nachtbrakers. Wil Berghuis. Want even vragen hoe het nou zit. Waarom we opeens zo op jacht zijn. Denk gewoon. Ja, de hormonen. En de zon die ons een beetje. zo die energie geeft. 0801121. Wat het lentegevoel bij jou teweeg brengt. En wat je gaat doen. Hè, als de zon schijnt. 0801121. Katlijn, goeie nacht. Oh ja, Katlijn. Frank. Yes, daar ben je. Yes. Wat is jouw uh, ultieme lentegevoel? Ja, gewoon het idee dat je naar buiten kan zonder jas, fietsen op en gewoon. Ja, weet je, het zonnetje schijnt gewoon eigenlijk alles. clichébeeld een beetje. En als je naar de afgelopen week kijkt, waar, waar het echt lekker was, zeker donderdag, toen was het wel 19 graden en de zon vol. Wat heb je toen gedaan? <laughs> moet je eerst zeggen, ik zat donderdag, dat ik gewoon. Uh... Te werken binnen. Mm. Maar ik moet je wel zeggen, omdat het nog zo lang lekker licht was en het zonnetje scheen, ook daarna wel op het terras gezeten. Ja, want dat geeft je ook wel een beetje, normaal kom je thuis en uh, het is donker in de winter, maar nu ja. is het nog gewoon licht en ga je volgens mij veel meer dingen doen. Nou, dat ook, maar je merkt dat mensen gewoon wat blijer zijn. Want je mensen zijn minder geïrriteerd, reinig op de fiets en zo. Mensen zijn wel gewoon wat meer lachend op een fietsje aan het rond... Uh... Ik weet niet. Het geeft gewoon een beetje een chill gevoel. Ja, het is ook wel het ultieme gevoel natuurlijk om door de fiets op te op... Ja. Maar volgens mij zijn mensen er ook minder, het is ook wezen dat mensen minder depressief zijn en dat het allemaal uh, energie geeft en zo. Ik geloof er ook wel in. Ja, het heeft met zonlicht te maken ook, hè? dat je daar een goed gevoel ja. van krijgt en dat je de vitamine en dat je, nou ja, je, je bent gewoon blij als de zon schijnt, volgens mij. Wat hè? Je wordt wel blij als de zon schijnt. Ja, maar dat merk je ook echt. Ik vind ook echt als je... Ja, ik weet niet. Als je gewoon buiten en zo mensen buiten... Omdat ik wil dat dan ook in, omdat ik dat dan zelf heel erg heb... Dat je ook echt denkt van... Ja, weet je, iedereen is vrolijk, zonnetje schijnt, het werkt. En hoe ziet jouw ultieme lentedag eruit? Als je hem, Nou ja, je, je mag hem helemaal invullen. Je bent vrij, laten we daarvan uitgaan. De zon schijnt, 20 graden, je gaat naar buiten. En dan? Ja, ik heb niet zoveel nodig. Ik sta dan gewoon of op mijn fiets op lopen en dan gewoon... Uh... Lekker chill plekje aan het water of zo. Weet je, in Amsterdam heb je het ook. dat je gewoon een paar van die stukjes waar gewoon ja, gras. En daar gewoon lekker een beetje zitten met een buurtje, met vrienden. En gewoon de hele avond, en dag daar uh, blijven. Eigenlijk. Met ja. muziekje natuurlijk. Ja, en veel buiten. Hè? Het, is, het is ook leuk om te zien dat het leven zich dan opeens naar buiten verplaatst. Afgelopen week ook in één keer. Nou ja, volgens mij was dinsdag de eerste mooie dag van deze week. Zat iedereen op het terras. Iedereen buiten. Ja, maar dat is, dat is zo lachen, maar dat is ook echt zo typisch Holland. Weet je, Opeens trekt iedereen een soort van korte broeken aan. Het maakt niet uit hoe wit iedereen zijn benen zijn, maar er zijn rokjes opeens. Mensen gaan gewoon hop de straat op. Ja, heerlijk. Dus en dat je... Ik zet soms echt niet wat mensen ook aan het doen zijn. Alsof iedereen opeens vrij is van werken of een <laughs> terras op zoek. Ik denk dat ze ook gewoon vrij nemen, hoor. Ja, hè, dat, dat je is kan gewoon je zeggen bij de, de zon schijnt. Ja. Ja. Ben jij al gesignaleerd in een rokje? Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, heb je hem al aangedurfd deze week? Want het is natuurlijk wel... Ik heb wel moet... aangedurfd, maar ik moet zeggen, ik heb de blote benen zijn bij mij nog erg wit. Ja, maar je was wel... Want dat is, dat, dan, dan telt het echt, hè. Als je met blote benen en een rokje... Want er een panty kan natuurlijk, of een mayo, wat dan ook, kan je de hele winter ook doen met een rokje. Maar je had blote benen in je rokje. Ja, maar dat was wel alleen, zeg maar, toen ik even buiten gewoon chill zat. Want op zich was het nog wel een beetje te koud om helemaal los te gaan met je zomervak. Uh, ja. Als je nu weer naar buiten gaat, is het gewoon wat is het min 2 of zo. Zoiets? Nou, het is nu nee, het is nog niet onder het vriespunt, maar het is wel echt heel erg koud. Het is denk is ik koud. rond, rond, rond een, een graadje of 4, 5 of zo. Ja, maar goed, als je weet hoe warm het was, is het net een beetje jammer weer. Ja, nou, ik, ik, ik zie nu dat het 2 graden is. Dat is echt heel koud inderdaad. Maar goed, de andere kant, dan verheug je ook weer des te meer als het lekker weer weer is, hè? Daarom. En morgen wordt het een, een, een, een 13, 14 graden met een zonnetje. Heb je plannen voor morgen om de lente te vieren? Ja, ik denk gewoon dat wat ik nu net heb verteld, dat ik dat gewoon ga gaan doen. Gewoon zitten Laat met vrienden buiten? Het. Ja, precies. Lekker. Nou, mag ik je een fijne, fijne zonnige dag wensen morgen, als het goed is? Ja, jij ook. En uh, slaap lekker voor straks, denk ik. Nou, ja, blijf sowieso luisteren, hè, want BNN is tot 7 uur op Radio 1. En, uh, en nachtbruikers duurt nog tot 5 uur. Dus je hebt tijd zat om nog te blijven luisteren. Ah, oh, joh, ik ga morgen toch buiten de zon zitten. Dus ik blijf Daarom, je kan er lekker een beetje slapen buiten morgen. Hé, hey, dank je. Yes, doei Katlein. Doei. Fijne zonnige zondag. Ton, nacht, zeg. nacht. Wat is jouw ultieme lentegevoel? Zometeen in een taxi te stappen en naar Italië te gaan en daar heerlijk te gaan werken. Dat is wel echt, dat is wel echt een soort uitvergroot lentegevoel. Je gaat gewoon de lente opzoeken in Italië. Ja, dit keer wel, ja. Wat, wat ga je doen daar dan? Ik ben uh, Butler-trainer. En um, ik geef mijn kennis over aan jonge mensen op superjachten, op cruiseliners, op op ja. stage. En uh, ik zoek altijd de zon op, want het is meer in het buitenland dan in Nederland. Absoluut. In Nederland is het over het algemeen niet zo juf van het qua weer. Ja, dat klopt. Hoe is het in Italië momenteel? Nou, ik geloof, in, uh, nou, ik geloof dat het regent, want dat hebben ze voorspeld. Maar oh. dat maakt me niet uit. Want ik ben vanochtend wakker geworden en ik heb weer een kans om er wat van te maken. Ja, absoluut. Dat klinkt echt uh, pluk de dag mentaliteit, heb jij ja. dat toen? Ja, duidelijk. Maar stel nou dat het even... Uh, je gaat dan naar Italië morgen om, uh, om, om te trainen of om in ieder geval training ja. te geven. Uh, ja. In Nederland. Stel dat het morgen... Je gaat niet naar Italië, maar stel dat het morgen 20 graden is en je wordt wakker. Wat ga, hoe, ga je die, ja. hoe vul je die dag dan in? Heb je, ben jij bijvoorbeeld dan iemand die het terras op gaat of gaat wandelen? Of misschien wel een voorjaar schoonmaakt? Hoe vul jij een lentedag in? Ik uh, woon in Soest en ik neem mijn camera mee en ga lekker rondlopen. Af en toe een hapje en een biertje en een glaasje wijn. En dan uh, laat ik alles over me heen komen. Gewoon genieten van de, de, de, het, goede, het goede weer? Het, het genieten van het hele mooie leven wat we hebben. En wie verzamel je dan om je heen om daarvan te genieten? Nou, het zijn wat mensen die ik hier ken in, in Zoest. Ik ben niet zo vaak in Zoest, maar je hebt mijn, mijn vaste kroegjes waar ik kom. Ja, en dan ga je daarmee de, de hoort op? Een beetje babbelen, een beetje doen. En, nou, als er iemand zegt, kom, we gaan naar Amsterdam, dan rijden we naar Amsterdam. Of uh, we gaan naar Rotterdam, dan rijden we naar Rotterdam. Overal heb je wel kennis en relaties. Goed weer geeft ook wel een beetje een soort vrijheid, hè? Dat je veel meer kan doen. Ja, nou is het wel zo dat ik... Uh, altijd buiten gesport hebt, um, of het nou regent of mooi weer is, ja, het maakt niet uit. Want als je nu door de bossen heen loopt, zo hier bij Soest, dan, uh, dan is het, dat ruikt het zo lekker naar het voorjaar. En dat, uh, dat geeft ook wel een kick, hoor. Ja, lekker. En hoe is het met uh, de, de kriebels in de buik? Ben je, ben je ook uh, ja, meer op jacht in dit lente seizoen? Nee, ik ben geen jager, zoals ik uh, de intonatie voel. Mm -hmm. Ik ben gewoon een genieter. Oké. Okay. Maar je bent niet meer gefocust op een, op, een, op een liefde? Nee, nee. Ik ben 66, dus ik... Of heb je de liefde de al? En... Zegt u? Of heb je de liefde al? Nee, helaas niet meer. Ah, jammer. Maar misschien in de lente gebeurt wel meer, volgens mij. De hormonen gaan alle kanten op. Nee, bij mij is dat niet zo. <laughs> Mijn vrouw is uh, 25 jaar geleden... Ruim overleden. Ja. En ik heb uh, mijn zaak verkocht. En ik ben de dingen gaan doen die ik leuk vond. En uh, nou ja, dan zie ik het wel wat er gebeurt. Ja, nou ja, en uh, vannacht dus naar Italië. Ja, heerlijk. Ja, veel plezier daar, Tom. Zeg je? Veel plezier daar in Italië. Geniet ja, van het uh, goede weer. En ik hoop dat daar ook een beetje primavera is. Is dat Italiaans uh, lente of niet? Ja, geloof ik wel. Ja, Vraag Italiaans Alleen Engels. <laughs> ik ook niet zo goed. Tom, dankjewel. Okay. Fijne nacht. Bedankt. Yes, doeg. Ja. Dit is zo'n uh, ultieme, ultieme, ultieme, lente zondagmiddagliedje. Dat je, morgenmiddag zo, met een klein biertje. Daar zo licht in de zon en dan dit plaatje. Dit is The Kings met Sunny Afternoon. The Texans taken on my toe and left me in my state home. blazing on a sunny afternoon.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 Live so pleasantly live Routine. Now I'm sitting here simply Ik voelde er wel van hoor, dat lentegevoel. Sunny Afternoon, The Kings. Elke week uh, schakel ik altijd eventjes naar de B&N-bar. Daar zitten mijn vrienden en collega's te praten over het onderwerp van vannacht. En uh, dat is uh, ja, het ultieme lentegevoel. Ooit maar. Maar het lentegevoel? Het lentegevoel. Ik, ik weet nog, toen ik in Delft woonde, daar had je een heel mooi... Uh, uh, de Delftse hout heette dat, daar ging ik altijd hardlopen. En op, als het dan lente was, was het helemaal groen. En als ik daar ging hardlopen en ik zag echt zo'n moeder uh, eend met kuikertjes erachteraan lopen, oh. dan wist ik het is lente. Dat was een cliché mooi beeld. Ja, maar van daar van. was het dus gewoon. Ja. Alles Ja, alles zat daar gewoon. Ja, dat is heel waar. Wat was jouw lentegevoel, Arco? Nou, ik ja. ben op 1 april jarig. Dus voor mij is dat altijd een beetje de kick-off. En daarom ook wel mijn favoriete seizoen, want meteen daarna begint het allemaal te broeien en te bloeien. Maar heb je nu al lente? lentegevoel? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb wel een paar momentjes, gisteren heb ik voor al mijn collega's uh, perenijsjes gehaald. Dat, de, was, dat uh, heb ik helemaal niet meegekregen. <laughs> ja, die waren allemaal uh, heel snel op inderdaad. Yeah. Maar dat is voor mij, ja, je hebt inderdaad je brokjesdag, maar voor mij is perenijsjesdag de officiële kick-off van, uh, van het seizoen. Weet je wat ook lentegevoel is? Als het dan een dag mooi weer is geweest en je gaat s'avonds naar buiten en dan ruik je dat het de hele dag mooi weer is geweest. Dat vind, dat vind ik ook lente. Ja, ik heb echt een beetje, klinkt een beetje, ja, een beetje misschien. Maar ik heb heel vaak, als je op de fiets zit, en dat klinkt echt misschien heel kut. Maar als je dan naar boven kijkt, dan zie je zo die toppen van de bomen die dan zo afsteken tegen de strakblauwe lucht. En in de winter vind ik dat heel mooi, want hangen er geen blaadjes aan, dan zie je het heel mooi afsteken. En sinds kort dan, dan popt het allemaal weer een beetje richting het groene. Dus je weet wel, wel echt een cliché lentebeeld dat het allemaal weer gaat bloeien en groeien inderdaad. Natuurmensen zijn we eigenlijk. Oh, heerlijk. Geur en geur. Ja. Maar ik heb het ook wel ja, ook heel stom, maar met kleren ook wel gewoon heel cliché. Dat ik uh, loop de hele winter heb ik een uh, jurkje rondgelopen met een panty volgens mij. En één jurkje. En, ja, één jurkje. Nee, echt standaard gewoon uh, korte rokjes en jurkjes. Maar de echte rokjes zag hebben we ook nog niet echt gehad. Ik ben nog niet met blote beentjes naar buiten geweest. Met zonder jas en een uh, shirt zonder armen. Precies. Ja. ja. Ik ben wel heel fanatiek, merk. Ik ga dan per se op een terras zitten. En dan eigenlijk is het helemaal niet warm genoeg daarvoor. En dan zit je toch met opgetrokken schouders zo. Het is lente, ik Mooi is het dat. het he? Dat is in Amsterdam ook als je gaat kijken op de, op de Nieuwmarkt of het Pui. Een beetje zon en mensen zitten echt <laughs> tot tien uur in een t-shirtje. Nee, we hebben het echt leuk. En ik, ik ga er zelf ook heel lang mee door. Ik drink nog tot diep in oktober wit bier altijd. Ja, en, ja. <laughs> dat is echt, ja, nu is het gewoon acht bier en, en niet nog één wit bier erbij. Dus dan ik is, vind het ook heel zijn. mooi. Alle, ik zat afgelopen zondag zat ik op het terras en toen zag ik... In een minuut zag ik iemand voorbij komen... die had echt een muts op en een, een soort ski-jack. En daarna liep er iemand in een korte broek voorbij, weet je wel. Het is een overgangsperiode nog, he. Ja, ja. ja. En weet, wat ook wel lekker is weer nu, als het mooie weer wordt... Uh, de sieders. Ja. Dat vind ik echt lekker. Dat vind ik ook echt heel lekker. Ik heb het een beetje glinster oogjes ervan. Ja, ik word emotioneel. Maar kan dat niet in de winter, de Dat het... wil... Kan wel, oh, kan ik, heb, ik heb het zeker wel op. Maar het is gewoon extra lekker als het warm is... en dan zo'n koude, sprankelende sieder. Het licht doet mij ook heel veel. Trouwens, het? Het, het, het licht, dus de, oh. de, de klok uh, vooruit. Lichttherapie. Ja. ja ik, ik merk dat dit mijn tijd is. Dat in, de, in de wintertijd dat is het niet, maar, dat klopt het gewoon allemaal niet in mijn biologisch ritme. Nee. En nu uh, alles klopt gewoon. Als ik dan uit mijn werk kom en is het is donker, en dan ga ik weg. En het is, nou, dat is niet waar thuis. Als ik ga, is het niet meer <laughs> donker. Maar als ik thuis kom en het is donker, dan denk ik, ja yeah. En nu heb ik nog de zin om dingen te doen. Ik uh... zou wel eens een, een wetenschappelijke hoeveelheid... Uh, ...whatsapps en pings willen tellen. Of dat inderdaad toeneemt in de lente. Toen is er gewoon weer een beetje geopend, onofficieel, toch? Ja, het is, <laughs> ik, ik merk wel dat er ook veel meer relaties om me heen uitgaan in de lente. Dat, dat heb ik ook. Ja, als volgt, het jaar, ik kijk weer eens een deurtje verder... Ja, en dan aan het eind van de zomer dan zit iedereen weer vast. Ja, vaak bij dezelfde weer. Ja, ja, dus dan, ja. dan weer maar is het dan niet dat, ze, dat het dan uitgaat in de lente... omdat ze eigenlijk voor veel meer andere personen iets voelen kriebelen? Weet je, zoals met de dat voetbal. Kan, een soort dat transferperiode kan. die dan <laughs> aanwerkt. Dat kan, maar volgens mij is het ook van... Nou, dan zorg je ik natuurlijk voor de winter. weer iemand hebben. dan kun je dan lekker de hele winter tegenaan oh. schurken. Wat heb je dan en dan in de... in de lente dan gaat het jachtseizoen weer open. Dan kun je ja. jezelf verbeteren. Zodat je voor de volgende winter... En een en je iemand hebt. Een nieuw jasje hebt. Ja. Ja. Niet weer met kerst in de soep zitten huilen. Ja, nou, precies. <lacht> ja, ze maken wat mee in die bar. Je hoorde uh, mijn uh, vrienden en collega's in Boyd's Bar. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen... dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon... Frank van der Lende. WNN Radio 1. Nachtbrakers. Ja, en dan uh, tover ik mijn uh, naam eventjes om deze nacht naar Frank van der Lente. Want het gaat over uh, de lente, over het ultieme lentegevoel. Wat doe jij als de zon schijnt het 18 graden is? Heb ik er een ramen open. Misschien wel de voorjaars schoonmaken. Hè? Dat is ook wel iets wat erbij hoort. Het is een soort. De lente is eigenlijk na die, die donkere en depressieve winter een beetje uh, ja, een, een frisse start, een nieuwe start. Goedenacht, Igor. Hallo. Jij, uh, ja, ja, hoe, hoe, hoe vier jij de, de, de lente, een mooie lentedag? Nou ja, uh, buiten uh, in de tuin en uh, ook de ramen op. En uh, wat muziekje op de achtergrond, koffie of uh, alcoholvrij biertje. En uh, vogeltjes op de, op de achtergrond. Hoor je die? Ja, wat is dat? Heb je heel veel vogels thuis? Uh, nee, ik had... Ik had er zo net over dat ik ook wel eens een vogelsidee opzet in, uh, nou, in de winter, als ik dat geluid mis. En het voorjaar hangt natuurlijk samen <lacht> met uh, de vogels. Oh, wat goed. Kan je me er nog iets dichterbij houden, de, de telefoon? Dan kunnen we even met, met heel Radio 1 ervan genieten, van dat lentegevoel. Ja. Ik uh, gaat nou naar een andere trek. De grote oh. bontespecht. Is dit de grote bontespecht? Dat is een beetje vroege vogels uh, op Radio 1 al? Heel vroege vogels, dit. Ja, nee, vanochtend. Vogels zijn ja. wel leuk, ja. Ja, dat, absoluut. In uh, het programma daar sta ik ook wel eens wat vroeger voor. Maar op. Dit, dit is de bontespecht? specht. Dit is de grote bontespecht. specht. Is het te horen? Ja, zeker. Het gaat nou aardig te keer. Ja, maar dat doe jij dus maar, ook wat om. Wat ook wel leuk is, uh, hier in de buurt zitten ook veel ooievaars, een beetje zwaar. Uh, het stikt van de ooievaarsnesten. Ja. En uh, daar ga ik ook wel eens kijken en foto's maken. en... Uh, nou ja, dat is uh, een mooi gezicht als die uh, grote beesten komen aanvliegen. Er en... zit er alweer aardig wat op het nest. Ja, want die komen in de lente natuurlijk terug van hun uh, wintertrek naar ja, Warme Oorden. Ja, ja, ja. En uh, ja, verder uh, ja, het genieten van de natuur. Ook uh, het bos is hier vlakbij en uh, de heide. En, uh, ja, dan uh, ga ik altijd even op de fiets uh, over de heide. Ja, en het wordt natuurlijk gewoon... Het wordt allemaal wat mooier de natuur. dat bloeit en groeit ook. Inderdaad, ja. ja en en verder, ben je nog iets wat je. Heb je nog een, een soort ritueel wat je doet als de eerste mooie lentedag er is? Dat je dan uh, nou ja, in de tuin gaat zitten met een boek of zo? Of? Ja, ik hoop morgenochtend weer in de tuin te zitten met uh, een boek. Ik heb, uh, be ben bezig in een boek van John Brunner uh, te herlezen. En, uh, science fiction. Ja. Ik heb lekker uh, ontspannen. Hè? Je leeft veel meer buiten eigenlijk, hè, als het goed weer is. Ja, ik ben sowieso opgegroeid op het platteland op een boerderij en ik uh, ben graag buiten. Ik, uh, ik hou het niet binnen uit met uh, temperaturen boven de 15 graden. Oh, dus je gaat echt meteen hup, uh, hup de hort op? Ja, ik pak de fiets of ik ga uh, lekker in de, in de tuin zitten. Ja, fijn. En die vogeltjes gaan we tekeer op de achtergrond, hè? Ja, dit is de veldleeuwerik. De veldleeuwerik, ach ja het geeft wel een ja, lenteachtig gevoel hoor even mijn vogel uh, cd vogelbescherming nederland uh, beroemde fluitconcerten om die erbij te houden fluitconcerten nou, leuk ja maar <laughs> het maakt wel een type serie. ja maar ik bijvoorbeeld vind... Pink Floyd heeft ook wel uh, leuke uh, van die leuke soundscapes ja met uh, lente Shine On Me Crazy Diamond schaven. hè animals hè ja en uh, ja, mooi hoor lekker lekker op de radio ja, ik heb hem nou wat zachter gezet. Dan ja, ja, je wat beter horen. Ja. Heb jij nog... Ik ga, ik ga uh, zo bellen met uh, wilde seksuologen. Omdat ik uh, nou ja, ook bij de lente wel een beetje de kriebels en het flirten en zo past. Ben jij er, ben jij er ook van in de lente of niet? Uh, dat begint vaak wel uh, wat extra te borrelen. Maar uh, ik kan niet zeggen dat ik seizoensgebonden daaraan... Uh, uh, daar gebonden ben. Nee, maar het is ja, het, het speelt allemaal wat meer hè. Het gaat allemaal wat de hormonen gaan een beetje heen en weer. Ja, ja nou ja, dat uh, dat barst wel los ja. ja. Dankjewel eh is daar ook wel was ook wel in mei. Kijk, huppakee, dat is toch het heeft er allemaal een beetje mee te maken. Dankjewel Igor. Ja. Hey, en, uh, ff, fijne fijne dag morgen. Het wordt zonnig hoor, 13-14 graden, dus je kan weer gewoon lekker in de tuin zitten en een beetje het lentegevoel meepakken. Ja, maar het het mag in mei uh, wel weer. Uh, Echt warm worden. Met een kleine hittegolf uh, beginnen. Ja, ben ik helemaal met je eens? Wat mij betreft. Heel goed. Fijne nacht, Igor. Hoi. Hoi, hoi. Zometeen uh, ben ik dus met Wilde seksuologen. En ik wil jouw lentegevoel uh, verhalen horen, 080112. Watch it drinken. my whisky. Now don't you have a. Double with me. The noise sets and never forget you. Goedenacht, je luistert naar Radio 1, Nachtbrakers. En het gaat over de lente. En ja, wat ik al zei, de lente brengt veel, naar je, veel, veel in je naar boven. Bijvoorbeeld de voorjaars schoonmaak, Maar ja, eigenlijk ook wel een beetje die kriebels, die lentekriebels. En lentekriebels op het gebied van liefde. Het wordt onrustig. En uh, ja, je, ziet, je ziet opeens overal mooie vrouwen, Ook natuurlijk omdat ze wat schaarser gekleed zijn in plaats van uh, die dikke winterjassen. Maar uh, ja, hoe, hoe zit het nou eigenlijk gewoon met je hormonen en met het zonlicht? Wat doet het allemaal met je? En als ik vragen heb over de liefde... dan ben ik altijd mijn vaste BNN-seksuologe Wil Berghuis. Uh, Wil, nacht. Ja, nacht, Hallo. Die lente kriebels. Ja, ik heb ze ook hoor. Ja, maar lekker. wat is het? Zijn het dan gewoon puur hormonen die dan door mijn lijf gieren? Of wat is het? Ja, is het wel een beetje hoor. Want uh, je moet je voorstellen... en reken nou met deze vreselijke winter. Ik had er echt last van. En wel meer mensen hoorde ik... Waarin het zo lang koud en zo lang donker geweest is. Uh, zonlicht uh, zorgt ervoor dat je ja, weer wakker weer wordt als het ware. Uh, ja weer opwaakt uit je winterslaap om het zo maar te zeggen. Dat is bij dieren natuurlijk zo, maar bij mensen is dat ook zo. Die melatonine, uh, dat, dat is een belangrijk hormoon bij je uh, dag- en nachtritme. Ja, dat verandert weer op het moment dat, er, uh, dat de dagen weer langer worden. En dat de zon schijnt en dat het heel erg licht wordt. Uh, dat doet natuurlijk heel veel goed. En de temperatuur, hè. vergeet niet de temperatuur. Als het lekker warm is, dan, uh, dan gaat het bloed sneller stromen. En dan voel je, ja, ik heb het heel erg. Hoor. <laughs> ja. Ik ben enorm afhankelijk van de temperatuur. Ik heb het altijd koud. Dus de afgelopen dagen had ik eindelijk het gevoel van, hé, nou, ik word weer eens een beetje warm. Ja. Dus uh, dat heeft absoluut invloed op, uh, op je libido, maar uh, ja, ook uh, qua, qua prikkeling. We worden veel meer geprikkeld uh, als het mooi weer is en als het warm is. en Ja, we ruiken meer, onze zintuigen die staan op scherp. Dus um, ja, dat, dat is gewoon heel... Ja, het voorjaar is echt een, een seizoen om verliefd te zijn. Ja, want ik, ik hoor dan ook wel uh, dat, er, dat er meer... Nou ja, iedereen heeft dan een beetje gehokt eigenlijk in de winter. Er gaan ook wel relaties ja. meer uit, heb ik het idee, zo na de winter in de lente. Het, het jachtseizoen is weer geopend. Is dat ook iets wat in ons hoofd zit? Dat we hebben bedacht van oké, okay, door die zon uh, en door die, door die geuren inderdaad gaan we weer op jacht? Ja, nou ja, dat zit niet alleen in ons hoofd natuurlijk, ook... Maar ook in, gewoon in ons lijf. Ik, ik denk dat we wat dat betreft, we doen wel altijd uh, dat met dat laagje, maar het is maar een laagje vernis hoor. Maar uh, we zijn eigenlijk gewoon echt oermensen die uh, zodra het mooi weer wordt, uh, net als de jonge lammetjes uh, weer uh, rennend naar buiten gaan. Dus uh, ja, dat, dat is niet zo heel erg uh, vreemd. Dus zo, zo werkt het inderdaad. Ja, ja. En, en, en bloeien ook relaties weer op, bijvoorbeeld dat die in de winterdip hebben gezeten? Ja, ja, je kunt je voorstellen dat je uh, ja, zeker in de winter toch wat meer aan huis gebonden bent en uh, wat minder letterlijk erop uitgaat. En uh, de meeste mensen hebben ook echt last van meer sombere gevoelens in de winter. Ja, dat heeft een weerslag uh, ook op, uh, op je relatie. Dus uh, ook relaties bloeien soms weer op, maar mensen kunnen soms ook net dan de keuze maken om bijvoorbeeld de knoop door te hakken. Hè? Als relatietherapeut hebben we het altijd heel druk. In het najaar en in het voorjaar. Oh, dus omdat dan mensen worden. onrustig worden. Ja, ja de, die hebben dan zoiets van nou uh, ja nu moet het maar eens klaar zijn en uh, nou durf ik het. En, uh, en dat is net als uh, makelaars zeggen dat ook altijd, hè? wanneer mensen weer, ik weet niet in deze crisistijd, maar als mensen uh, een huis kopen, dat is ook meestal in het voorjaar. Omdat en, die lentekriebels die, die, die, lente die geven je, ja, die je ja. ook een beetje een soort moed of zo. En zo denk je ja. van zin in het leven. Ja. En ja, ja. zin in seks. Want um, ja. nee, dat, die hormonen, daar hadden we het over. Um, ja. Het is natuurlijk ook de, de tijd dat je bijvoorbeeld weer uh, ook buitenseks kan hebben. Ja. Wat leuk, ook hoor. weer heel spannend is. Ja, Ja, nou ja, dat is nog wel een beetje, een beetje onvoorspelbaar nu in het voorjaar met al die buien en zo. Maar uh, en het, het is nog niet allemaal goed begroeid. Het is ook fijner uh, als het allemaal een beetje dat begroeid je een goede is. goede ja. Precies, dat is toch wel lekker. Moet je nog even een paar weken wachten. Maar uh, nee, buitensex, ja, heel veel mensen vinden dat fantastisch leuk. En daar uh, ja, nou is de winter nou ook niet echt geschikt voor. Dus uh, <lacht> dat is wel heel koud. Dan moet je van goede huizen komen. En zijn er nog meer dingen die wij in relaties en in de liefde gaan doen zodra de lente aanbreekt? Ja, ja, ja. En uh, nou ja, ik zei al verliefd worden, hè? Dat, uh, dat is ook echt een lente ding. Dus uh, de meeste mensen worden, worden daar sta je toch meer open voor voor, uh, voor prikkels. En uh, ja, je gaat inderdaad ook op meer op zoek. En um, relatiesites. sites. Ze hebben het ook heel druk al uh, in de in de lente, schrijven ook de meeste mensen zich in. Ieder. Dus dat gaan we doen. En we gaan en we maken meer kindertjes in, het, uh, in het voorjaar. Ook nog? Dus uh, ja, ja. De, de, de, ja, de hele natuur is er helemaal klaar voor. En, en dat is zo ontzettend leuk dat we daar ook gewoon gehoor aan geven. En uh, ja, ik denk dat het ook heel goed is hoor, als je dat merkt bij jezelf en... Uh... Ik denk van, nou kan mij het schelen. Dat doe ik gewoon, ja. gewoon doen. We raken ja. eigenlijk met z'n allen een beetje opgewonden ook. Ja, ja, ja. Maar op elk gebied, hè? Want wat we, ja. wat, wat we al zeiden, dat kan ook... Wat je zegt, makelaars die hebben ook een, een goede zaken. Die doen ze ook in het ja. voorjaar. Maar op, op liefdegebied raken we zeker opgewonden. Ik merk het ook wel een beetje bij mezelf. Voordat ik wel ben wat onrustiger ja. naar, naar de ja. vrouwen toe. Ja, precies, ja. Ja nee, dat dat klopt helemaal. Ik denk dat uh, dat mannen dat, uh, dat zeker hebben. Hè? Je had altijd een Martin Bril met zijn hokjesdag hè, dat zijn die altijd. Dus dat vond ik altijd wel leuk. Ja, je ziet natuurlijk meer, je wordt meer geprikkeld en mannen worden meer visueel geprikkeld dan vrouwen. Dus ja, je ziet weer mooie vrouwen en je ziet weer mooie blote lichaamsdelen. En, uh... Zijn mannen erger dan vrouwen met de, ja, ja, de lente ja. periode? Ja, ja, ja. Mannen zijn visueel sowieso uh, veel makkelijker te prikkelen dan vrouwen. Wij raken niet zo opgewonden van een man in een korte broek. Ik zag nee. deze week in een korte broek eentje lopen. Ik denk, joh. <laughs> met die knottige knieën. Had je een lange, broek... ja. lange broek maar aan laten, maar... Ja, mannen genieten toch erg van, uh, van uh, ja, luchtige zomerjurkjes. Dus uh, ja, daar word je sneller door geprikkeld. Ja, ja. ja, ja nou, ik, dat is leuk. Ja, absoluut. Ja. En zeker als je 24 bent, zo zeker, dan gaat het helemaal ja. aan, natuurlijk alle kanten op. Ja, maar dat maakt, dat maakt op zich niet zo heel veel uit, hoor. Ook oudere mannen hebben dat. Dus, uh, dat uh, en ook oudere vrouwen, ja... Die hormonen spelen altijd wel een rol. Het zit en, gewoon in het uh, aard van het beestje, een beetje, van de mensen. Ja, ja. Die, die positieve prikkels die je opdoet in het voorjaar. Lekker warm en uh, het ruikt lekker en oh. de bloemetjes. En, ja, het is gewoon, ik, ik word er altijd heel blij van. Lammetjes weer in de wijn. Ja, en, ja. Ja, helemaal leuk. Lekker. Nee, voor mij mag het altijd lente zijn. Voor mij ook. Het is mijn lievelingsseizoen. Ik hoop dat, ja. het, uh, dat het weer deze week beter gaat worden. We hadden natuurlijk afgelopen week heel mooi. Eind van de week was even ja. iets minder. Maar uh, ja, misschien ja. Wordt, het weer, wordt het weer als, uh, als van oudste lente. Lekker. 18 graden, het zonnetje. Het hmm. Ja, liefst nog warmer. Oh, ja. 20, 22, <laughs> 24. Daar doen we het voor. Dankjewel, yes. Wil. Dat ik je okay. nog ben. Oké, graag gedaan. Fijne nacht nog. Ja, doei.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 ik heb een meisje en het is zo'n nieuwe schat. En als ik aan het denk, dan denk ik ook. Oh, oh, oh. Zo.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 En het is al schat. en als ik aan haar denk, dan denk ik oh, oh.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 Ik heb een meisje en het is Oliver. Only... Dit is toch het, het, het lente liedje, zeker als je het over de liefde hebt. Ik heb een meisje, lucky funds de derde. Het is oh, dit is echt, echt geniet. Nachtbrakers, Frank van der Lenden. Yes, dan nou luister je naar Radio 1 en uh, nou ja, naast dat je dus die lente krijgt. Blijkt het dus ook nog dat het uh, uh, lente en een goed weer effect heeft op de economie. Een positief effect. En uh, daarom ben ik heel blij dat het lente is in deze, in deze crisistijd. Maar uh, Fred van Rij, die is uh, hoogleraar economische psychologie. Pfff. En uh, die kan er nog net even wat meer over vertellen. Uh, goeiedag, Fred. Ja, goeiedag. Wat voor effect heeft die zon op ons? Oh, nou, die zon uh, maakt ons wat vrolijker natuurlijk. Dat ja. uh, zei net ook al. Maar ook wat optimistischer. En we zien de wereld opeens weer heel positief. En dat betekent dat we ook weer wat meer durven te doen. We gaan weer wat kopen of we gaan vakantieplannen maken. Of we gaan een heleboel dingen doen die bij slecht weer gewoon niet gedaan worden. Maar zijn we dan, uh, omdat we vrolijker zijn, ook meer, nou, durven we dan meer risico te nemen ofzo? Ja, ja, er zit ook een effect op risico. Je ziet de risico's wat minder ernstig. Uh, je hebt het gevoel dat dat allemaal wel meevalt. Dus het risico nemen van iets kopen of geld lenen, dat, dat neem je dan toch wat gemakkelijker. Ook, ook beleggers bijvoorbeeld, die durven iets meer uh, aandelen te kopen bij mooi weer. Maar dat is misschien ook wel weer gevaarlijk dan, dat je een beetje overmoedig wordt. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat, je te, dat het te grote effecten heeft, dat je overmoedig wordt, dat je dingen doet die je beter niet had kunnen doen, dat, dat komt voor. Maar voor de Nederlandse economie, waar we allemaal een beetje stilzitten en een beetje afwachten, Tja. is mooi weer toch wel goed hoor. Maar merken we dat dan nu ook al? Want we hebben, een mooie, we hebben echt een mooie week achter de rug gehad. En uh, nou ja, jij bekijkt dan uh, economisch gezien hoe dat dan werkt, uh, qua statistieken op onze psychologie. En dan zeker nou, met zo'n mooie week die we achter de rug hebben, merken we dat al ergens dan ook nu? Uh, nou, de omzetten van de horeca, dat, die weten dat vaak elke week precies natuurlijk. Tuurlijk. Die merken dat. Um, de omzetten van duurzame goederen, dat loopt wat langzamer... omdat je dat niet elke week rapporteert. Dus dat hoor je pas een paar maanden later waarschijnlijk. Dus uh, die effecten die kun je wel... en de CBS heeft het ook. Hè? Als het die enquête doet bij mooi weer... dan hebben ze meer positieve, optimistische uitkomsten... dan bij slecht weer. Dus in die zin merk je dat. Dus eigenlijk is de lente en dan helemaal als het zomer wordt... goed voor de economie? Ja, het is goed voor de economie... De herfst heeft iets sombers, iets van uh, je terugtrekken in huis, uh, lekker warm binnen blijven. En het voorjaar heeft iets van weer durven eruit te gaan, uh, nieuwe kleren aan en zo. Dat heeft iets veel vrolijkers hè. en dat, dat merk je wel in de economie. Nou, ik ben blij dat lente is dan. Ja, gelukkig hebben we dat elk jaar. <laughs> ja, anders zou het toch een depressieve boel zijn, ook uh, economisch gezien. Meneer Van Rij, ja. dank u wel. Dan kun je even nog bellen zo midden in de nacht. Oké, okay, goed. En uh, fijne nacht nog. Ja, hetzelfde. Groetjes. Hoi. Hoi, hoi. Nou ja, het heeft volgens mij alleen maar voordelen, die, uh, die lente. Of, uh, of niet, Martine? Um, voordelen, ja. Het hangt er vanaf wat je eronder verstaat. Nou ja, het uh, is goed voor de liefde. Uh, hoorden we net van Wil, de, de huisseksoloog. Ah, het is goed voor de economie, het is goed voor uh, de bierbuik. Hmm. Dat was eigenlijk negatief, hè? Maar uh, <laughs> hoe, hoe je, wat, wat, wat, wat heb jij voor associaties met een mooie lentedag? Nou, weet je... Um, uh, de lente en vooral de maand mei is voor mij uh, niet fijn. Hoezo niet? Ja, dat is een interessante vraag. Maar dat is. Uh, uh, Door dingen die in, in mijn jeugd, toen ik 16 was, was ik ziek in de, van januari tot augustus of zo. Ja. Ik had dus iets van fiver en ik lag de hele tijd in bed. En nou, het is allemaal van die persoonlijke verhalen. Maar sindsdien. Vind ik mij moeilijk. Dus jij associeert uh, mij en de lente. Uh, eigenlijk met, met de ziekte. Met, met een heel ja. erg moe zijn. Want een ziekte van 5 is heel, dat je heel ja. erg moe bent. Ja, later ben ik ook nog psychiatrisch patiënt geworden. twee jaar later. Dat was 18. Toen, op mijn 18e. En altijd in mei, als het april, mei. werd ik opgenomen. Oh, Dat is dus helemaal lekker. In nee. april, mei was ik ziek. En nu gaat het wel weer beter. Maar die, die uitbundigheid van de. Mei maand met al dat groen. Ja. Al de uitbundigheid. Dat groen en dat gras is allemaal zo groen. Die bomen zijn zo groen. Ik word platgedrukt door dat groen. Ik hou van de winter. En ik hou van de winter omdat het koud is. Ik hou van kou. Ik ben een, statistisch is het zo dat 1% van de mensheid die houdt van kou. Gedijt ook bij kou. Nou, dan ben je een speciaal geval. Ja, en dank je wel. Ik ben gewoon één van die 1%. Dat is weinig hoor. Dat is toch weinig, 1% van de, van de hele... Nou, maar ik heb bijvoorbeeld ook artrose. En artrose, de meeste mensen met artrose, die willen warmte. Dat helpt. Maar kou kan ook helpen. Koude compressen, kou als pijnstilling. Ja. En, en ik ben één van de... Van ja, één van, van de honderd dus die het bij kou letter, prettig vindt. Ik moet het ook altijd uitleggen. Dat ik met, met blote voeten in sandalen in de winter loop omdat die kou zo fijn is aan ja. gewrichten en zo. Maar heb jij niet dan, als, die, als die zo de zon tussen de gordijnen doorpiept en dat je weet nee. dat het 18 graden buiten is, dat je lekker nee. naar buiten wil en wil gaan rennen door het nee. gras en op de fiets? En... <laughs> dat heb ik, hè? Heb, ik word er heel onrustig van. van. En dat is veel positieve onrustigheid. Je wordt er onrustig van van de lente. Ja, daar, vandaar de naam: lentekriebel. Ja. Ja, Dick, Dick vroeg net aan mij van de, de, in het voorgesprek van... Uh, wat heb jij met lentekriebels? Ik zei, nou, ik krijg kriebels van de lentekriebels. En dat uh, was, was dus niet een... Uh, Je hebt eigenlijk gewoon een hoog, hekel aan de lente. In, uh, een hekel aan, dat is, dat is niet goed uitgedrukt Ik kan er slecht tegen. Ja. Ik ga me dus, er dus slecht door voelen. Ik weet niet zo goed mijn draai. Iedereen is zo vrolijk. En, Heerlijk, man ja, Met een manisch mani depressieve aanleg is het... Niet altijd bij mij bekend wanneer ik nou weer vrolijk ben en nee. zo. En dat is meest, meestal niet in de lente. Maar je kan er ook toch juist, uh, dat is met manisch depressiviteit, dat je ook weer heel vrolijk ervan kan worden, toch? Dat kan. Misschien wel, maar ik heb het nooit meegemaakt, laat ik het maar zo zeggen. Nee, okay. Dus je hebt gewoon slechte, slechte eigen herinneringen aan, aan de lente. Van vroeger dat je ziek was en nu uh, vind je kou veel ja. fijner. Ja, ja, nou, ik vind soms. Vind ik het wel leuk, hoor, dat, dat mensen allemaal zo vrolijk zijn en in de zomerjurkjes weer naar buiten komen. En dat, dat, dat, dat kan ik toch ook wel van genieten. En, uh, en dat de economie vooruit gaat vind ik natuurlijk ook allemaal hartstikke goed. <laughs> en, uh, en bloemen, overal bloemen. Ja, ja, dat is ook iets. Nee, bloemen en zeker in het wild. Maar ondertussen ben ik in een boekje aan het le lezen. Ja. Uh, and, want ik, ik heb een heel leuk gedicht van Annie M. G. Schmied over de lente. Nou, heb je hem voor je of niet? Ja, nou, bijna. Even kijken hoor. Het is lente. Ik zit in de inhouds op geachte cliënten. Zo begint het. Ja. Geachte cliënten, het is lente. Ik ben bijna bij de G. Ge... Oh, je bent nog aan het zoeken. Ik dacht dat je ja, al begonnen was. Nee, nee, nee. nee blad 124. Uh, ik heb hem gevonden. Ja, oké. Okay. los, Martine. Ik me... Ja, ja. Kom door... Door... Of is hij heel lang? Nee hoor, het is uh, nog geen uh, drie minuten, denk ik. Ah, nou, kom maar door. <laughs> nou, och, geachte cliënten. Alleen eens platte de 124 vinden hoor. Ah. Dan zul je hopelijk niet blij te maken met een dode mus. Nee, ja, want dan... Uh... Dan hebben we een probleem. Dan is mijn lentevrolijkheid als sneeuw voor de zon verdwenen. <laughs> oh, het is zo'n geestig dicht. Nou, kom dan. Ik ben nu wel heel, ik leg, je ziet, ik, ben heel benieuwd te maken hier. Ik leg, ik leg even mijn mobieltje neer. Dan kan ik met twee handen zoeken, goed? Oh, je moet nog... Zal ik even een plaatje nee, nee. draaien dat jij even zoekt? Ja, dat is handig. Dit dat, is oh, dat goed. Gaat, gaat lang duren, zo klinkt het. Ik, uh, ik, uh, ja. ik, ik hoor zo van je, Martina. als je het gedicht hebt gevonden. Heel graag. Ja? Kan nog net voor het nieuws. Ja. Heel goed. Oi. Tot zo. Het is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 Yo in the world. Ik kan wel janken. Nee, ah nee, zonne dolle. Ik, ik vind het een heel mooi liedje. Elton John en Your Song. Het gaat toch weer een beetje over de liefde. Maar ja, de liefde die staat natuurlijk ook wel inherent aan uh, nou, een uitzending die over de lente gaat. Want dat gebeurt gewoon allemaal. Je vindt heel veel vaak je nieuwe liefde tijdens de lente. Ik hoop. Uh, misschien loop ik er ook wel tegen het lijf in deze weken hou je op de hoogte hier op Radio 1 in en Nachtbrakers. En uh, ja, ja een verlengde in de liefde is eigenlijk de link die ik niet... Ik, het is al een paar keer te sprake gekomen, deze uitzending. Rokjesdag. Ja, columnist Martin Bril maakte daar echt een, een, een, een, een populair woord van. Helaas is hij er niet meer. Maar, maar Rokjesdag leeft nog wel voort. En ook onder de mobiele en jonge generatie. Want er is dus nu een app die laten zien of het rokjesdag is of niet. En hoe dat precies werkt, weet ik niet. En daarom mag ik Rashid Finch bellen, want die heeft die app gemaakt. Rashid, goeienacht. Goeienacht. Ja, de, de, de app Skirt Alert. Even, even in het kort, wat is het? Skurdalert is een app voor de iPhone en die staat in contact met de rokjesgod en dat is natuurlijk de enige god die weet of het een rokjesdag is of niet. Ja. Dus De app vertelt jou heel simpel met ja of nee of het vandaag of de dagen daarna een rokjesdag is. Maar dan kijk je dus op je telefoon en, open je, en dan, zie je, dan klik je op je app en dan, dan, dan staat er meteen vandaag is de rokjesdag of hoe gaat dat in zijn werk dan? Inderdaad, je kunt hem gewoon opstarten en dan staat er voor vandaag of als het al heel laat op de avond is, staat het er voor de volgende dag, is het een rokjesdag. Uh, maar je kan het ook instellen dat je een berichtje krijgt als het een rokjesdag wordt. Dan weet je alvast uh, wat je moet klaarleggen voor wat je de volgende dag gaat aantrekken. En wanneer is het rokjesdag? Nou, uh, dit weekend was het niet echt uh, tot nu toe uh, lekker. Volgens mij komende dag ook niet. Ik geloof ook dat het vrij wisselvallig wordt uh, straks met de troonswisseling. Dus, ja, maar afgelopen week was het echt, echt heerlijk. Het was, afgelopen was maanden weken, goed, Dinsdag uh, goed, woensdag ja. goed, woensdag goed. Precies, precies. Ja, inderdaad. Na woensdag werd het, werd het wat minder, maar uh, dat waren wel uh, typische rokjesdagen volgens mij zeker. Maar wat zijn dan de criteria waar een dag aan moet voldoen? Wanneer ik een. een ja, ik ga dan geen rokje dragen, maar wanneer een vrouw dan een rok mag dragen? Ja, er zijn een aantal criteria. De, de eerste waar je natuurlijk aan denkt is de temperatuur. Uh, maar je wil ook dat het uh, niet te hard regent. Of dat moet, moet een heel klein beetje zijn. En als de temperatuur dan weer hoog is, dan valt dat weer een beetje weg. Dat is het even beter ver weg. En uh, we kijken ook naar hoe de lucht eruit ziet. Dus weet je, als het heel warm is, maar super bewolkt, dat, is, ja, dat geeft niet echt het gevoel van rokjesdag. Dus dan, dan zeggen we toch nee. En um, tot slot uh, laten we natuurlijk ook weer winterrol spelen, want als het veel te hard waait. Waait <laughs> zo dat rokje omhoog. Ja, precies. En dat, uh, ja, we moeten toch een uh, objectief advies geven, vinden we. Ja. Dus, uh, dus dan moeten we toch een nee zeggen als het te hard waait. Maar is er al een, een alert uitgegooid dit, dit, ja, dit jaar, 2013? Ja, volgens mij hebben we in Nederland er drie uitgegooid tot nu toe. Dus en dan... de afgelopen, afgelopen week twee, da twee keer en de week daarvoor geloof ik ook nog één keer. Ah, en dan is het inderdaad dus lekker weer, uh, zonnig en dan uh, niet, niet te veel wind. Niet te veel wind inderdaad. Een beetje mag wel, maar het moet niet gevaarlijk worden natuurlijk. En kan je als man ook uh, dan iets aandoen? Dus in plaats van een uh, rokje, een, een korte broek bijvoorbeeld? Korte broeken alert? Dat kan natuurlijk. Het is natuurlijk net, net, net niet zo'n sexy onderwerp, hè, zo'n soort uh, korte broeken alert. Maar, uh, maar zeker. Maar we hebben natuurlijk uh, we hebben geprobeerd te, uh, de app zo te maken dat die voor vrouwen praktisch is en voor mannen nou, interessant, zal ik maar zeggen. En zelf, kijk, zit je dan op het terras uh, ook de rokjes te bekijken? <laughs> nou, nee, dat... Want uh, jij weet ik, wanneer ik... het rokjesdag is, dus dan kan jij gewoon gaan zitten... Uh, want jij weet het natuurlijk nog eerder dan het rokjesalert het aangeeft. Dus jij kan al ja. gaan zitten met een biertje. Precies, ik zit daar en dan zie ik op een gegeven moment een vrouw in een spijkerbroek. En ik denk, hé, hey, je hebt mijn app niet. Daar moet ik maar eens even mee gaan praten dan. Maar uh, dat... Uh, nee, ja, ik, uh, ik, ik ben nog niet even op het terras geweest om eerlijk te zijn uh, dit jaar. Dus ik moet het nog even goedmaken maken uh, in dit jaar. Ja, skirt alert, Je kan hem gewoon vinden in, uh, in de App Store, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Het Vol. kost niks. Nou, nou, helemaal mooi. Ik, ga hem, ik heb hem nog niet. Ik ga hem even downloaden... want het uh, kan wel van pas komen zo de komende weken, denk ik. Hartstikke goed. Dankjewel, je Rashid. En een uh, okay. fijne nacht nog, hè. Dankjewel. je wel. Groetjes, hoi, hoi. Radio 1. Frank van der Lende. Frank van, van, van der Lende. Nachtbrakers. Radio 1, luister je dus naar. En uh, ik, heb, ik heb meteen eigenlijk tijdens het gesprek... het internet hier bij Radio 1 is snel. Dus ik heb uh, de app meteen gedownload. En ik zie dat het uh, geen rokjesdag is. Het is 13 graden morgen en er staat heel groot nee in mijn beeldscherm. Zometeen wil ik het met je hebben over Koninginnedag. Wat ga je doen? Wat zijn je plannen? 0800-1121. Het is een speciale, hè? 0800-1121.